met Peters met het NOS-journaal. Door een actie van Extinction Rebellion zijn er veel minder bezoekers in het Rijksmuseum in Amsterdam dan normaal. Actievoerders hebben via het reserveringssysteem kaarten geboekt en die later niet opgehaald. Normaal zijn er op zaterdag in de vakantie ongeveer 8000 bezoekers. Nu zijn het er nog maar een paar honderd. Extinction Rebellion wil via het Rijksmuseum de sponsorende bank ING bewegen om niet meer in fossiele brandstoffen te investeren.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 Het is nog maar de vraag of schaatser Kjeld Nuis over twee weken kan meedoen aan de BK-afstanden in Hamar. Nuis was gisteren zo boos over een delijk disqualificatie op de 1500 meter dat hij met een blote voet een stoel kapot trapte. En dat leverde een snee op in zijn voet die op vijf plaatsen is gehecht. Hij komt daardoor vandaag in Heerenveen niet meer in actie op de 1000 meter. En Nuis zegt dit, dat hij nu een beetje spijt heeft van zijn actie. Bij een lawine in het noorden van India zijn vier mensen om het leven gekomen. Het zijn wegwerkers die afgelopen week op een bergpas in de Himalaya werden bedolven. Meer dan vijftig wegwerkers kwamen onder de sneeuw terecht. Het is reddingswerkers gelukt om vijftig mensen eruit te halen. Van hen zijn vier overleden. Sommige anderen zijn ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het weer wat zon, het blijft droog en het is een graad of zeven. Morgen meer zon en dan wordt het ongeveer negen graden. Dit was het NOS Journaal.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 People, not and day, living crazy That's the only way So tonight, gotta leave the 95 up upon the shelf And just enjoy yourself Come on, move Let the madness and the music get to you Life ain't so bad at all If you live the wall. En met deze gauwe van Michael Jackson werd het even na twee uur... Zandvoort, een hele goede middag. En welkom en leuk dat je erbij bent, Zandvoort, op zaterdag. We zijn er weer. Studio Tochweg 10A. Ik zeg wel, we zijn er weer. Maar uh, ja vandaag uh, doe ik hem alleen. Alhoewel, Benno die komt ook uh, straks langs. Want uh, we hebben volgende week een speciale uitzending van de, dit programma. En wat we allemaal volgende week zaterdag dan gaan doen. Een special rondom uh, de brandweer. Maar wat het inhoudt... Dat hoor je straks verderop in dit programma van collega Benno Veugen. Naast de lekkere muziek en dat we je lekker warm houden hier op de radio... hebben we ook nog andere informatie. Zo gaan we het nieuws uit Zandvoort met je doornemen. Hebben we uiteraard om half drie weer het weerbericht voor de komende dagen. Wat gaan we krijgen aan weer? En ja, krijgen we nog een beetje zon? Gaat het een beetje lente worden? Dat is uh, natuurlijk een uh, belangrijke vraag die we hopen te beantwoorden. Dus dat dadelijk uh, even naar half drie. Verder uh, gaan we schoonwandelen. Ja, vorige week was er uh, weer schoonwandelen uh, georganiseerd door uh, Patrick Berg. En Patrick, die was uh, vanmorgen te gast bij de collega's van Goedemorgen Zandvoort. En hij sprak uh, daar uh, met uh, Ger en uh, met Hans. Over schoonwandelen, wat het inhoudt, hoe je eraan mee kan doen, wanneer het is en dergelijke. Nou, uh, dat uh, gesprek gaan wij uh, nog een keer herhalen. Zo dadelijk zo rond kwart voor drie. En het tweede gedeelte van dat gesprek hoor je zo rond kwart over drie. Half vier gaan we kijken welke evenementen we hebben. Wordt er nog carnaval uh, in Zandvoort? Uh, Want uh, ja, het uh, carnaval is inmiddels in het zuiden losgebarst. Maar uh, ja, in Zandvoort is het volgens mij een beetje rustig rondom carnaval. En dat was uh, vanaf 1968 uh, wel anders. Daar gaan we het straks uh, nog even over hebben. En eens even kijken of hier in de regio nog wel echt gekarnavald uh, uh, wordt. Nou weet ik onder meer dat in de Bollestreek uh, wel degelijk heel veel uh, carnavalsactiviteiten zijn. Nou, in Zandvoort hebben we niet uh, uh, helemaal geen carnaval... Maar er hebben we morgen wel een kindercarnaval in de Dorpse Kerk. Georganiseerd uiteraard door de collega's van Zandvoort in Zuid. Die organiseren weer een mooie kindercarnaval in de protestantse kerk. Omdat de krocht uiteraard verbouwd wordt. Die is niet beschikbaar. Gevoetbald wordt er nog steeds niet. Moeten we wachten tot volgende week zaterdag. Dan nemen we het op te tegen VSV uit Velsenbroek. Wel hebben we uiteraard de pitreport. Report. Want uh, ja, we hebben de afgelopen dagen kunnen genieten van uh, de tests rondom uh, de Formule 1. Daar in de woestijnbak uh, in uh, Bahrein. En uh, ja, we gaan daar, uh, daar, meer, uh, daar meer over weten zo dadelijk, zo rond kwart over vier in de pit Report. Hebben we weer uh, Randall Lawson aan de telefoon? Verder hebben we nog een uh, leuke dier van de week voor je. En uh, gaan we praten met uh, Fred wat hij allemaal gaat doen straks uh, na vijf uur. Na dit programma Zandvoort op zaterdag. Nou reden genoeg dacht ik zo om lekker te blijven luisteren. Al 35 jaar de Zandvoortse omroep ZFM. En tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. Met nu gaan we van Timeless. Hier is Where is the Love. bij je eigen lokale omroep Timeless en warm is the Love leuk om deze weer eens voor jullie te draaien wat we ook gaan draaien ja, dat is Pitbull hij is weer helemaal hot en dat komt met name door TikTok daar worden de plaatjes van Pitbull weer helemaal opgepakt en wij doen het met deze de Fireball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 This way. I was born Real in a frame in my Mama said that every word wasn't on my name yeah. I'm right. the best That's right. you've ever had That's right. If you think I'm burning out, I never am right. I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire Even lekker meedoen hè, met deze Pitbull en de Fireball van alweer ben een ben aantal jaren ben geleden. Ben Te ben be ben samen met John Ryan heeft hij deze plaat gemaakt. Het is zaterdagmiddag. Dat betekent tijd voor Zandvoort op zaterdag. En dat niet alleen. We hebben ook vanmorgen natuurlijk Goedemorgen Zandvoort gehad bij de collega's. En die hadden vanmorgen wethouder Jan-Jaap de Kloets in de uitzending. Want ja, er is wel het een en ander gebeurd van de week. Want de Oudere Partij Zandvoort heeft de afgelopen week bekendgemaakt per directe samenwerking te verbreken met de wethouder. Deze zal nu zijn functie voortzetten als onafhankelijk wethouder. OPZ, de Oudere Partij, blijft wel het coalitieprogramma onverkort steunen. Zoals de omroep of zoals de partij aangeeft. En Zandvoort is niet gediend met een bestuurscrisis. Volgens OPZ is het besluit een gevolg van de opeenstapeling van meningsverschillen tussen de wethouder en de fractie... waarvan het meest recente voorbeeld de indiening van het stedenbouwkundig plan Badhuisplein door wethouder De Kloets. Het gepresenteerde plan wijkte op belangrijke punten af van de stedenbouwkundige visie 2021... zoals die eerder unaniem door de Raad is aangenomen... Daarnaast bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het is bijvoorbeeld niet meegenomen dat het casino onlangs verdwenen is... en wat er eventueel nog met dat pand gedaan kan worden. Net zoals bij de Heimanshof worden daarmee door de raadgenomen besluiten en kaders terzijde gelegd. De fractie van OPZ zegt zich daar niet langer mee te kunnen verenigingen... en beëindigt dus de samenwerking met hun eigen wethouder Jan-Jaap de Kloet. Verder gaan de kinderen van de week weer op pad voor Jantje Beton. Het gebeurt van maandag tot en met zaterdag aanstaande. Bijna 50.000 kinderen gaan onder begeleiding van de volwassenen langs de deuren om te collecteren voor Jantje Beton. De opbrengst van de collectie is niet alleen voor Jantje Beton, maar ook voor de deelnemende club zelf. De helft van het opgehaalde bedrag gaat rechtstreeks naar de eigen organisatie. Onder de collectanden bevinden zich onder andere leden van de Scout in Nederland... speeltuinen, jeugdverenigingen, scholen en sportclubs. De bedoeling is om geld op te halen voor nieuwe spelplekken door heel Nederland. Aankomende week gaan dus tienduizenden vrijwilligers door heel Nederland... op pad voor de jaarlijkse Collectorweek. Je kunt niet alleen contant geld geven... maar ook eenvoudig via een iDeal of QR-code... Daarnaast is uh, online collecteren heel populair uh, tegenwoordig. Steeds meer collectanten sturen ook hun uh, donatieverzoeken via onder andere WhatsApp en social media. Waarbij ze gebruik maken van hun persoonlijke online collectebus. Dat is dus allemaal aankomende week de collector van Jantje Beton. Dus uh, ja, mocht je in staat zijn, uh, geef uh, gul voor uh, Jantje Beton... en alles uh, wat ze daarmee kunnen gaan doen met dat uh, geld. Kunnen ze weer uh, mooie dingen doen voor uh, de kinderen uh, in Nederland. En dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Het nieuws is ook naar te lezen op onze eigen ZFM app. Mocht je nog niet hebben, download hem dan nu hè. Ik ga en don't look back. Zo ik het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we je aandacht vragen voor de nieuwe single van Luna. Schrijf niet met l double o n a want dat is een andere Luna. Dat is onze eigen Luna, om het zo maar even te zeggen. Maar door L-U-N-A, en zij is op dit moment enorm populair... door de Nederlandse versie van een oud-nummer van Billie Eilish. Maar ze heeft ook een nieuwe Nederlandstalige plaat uitgebracht... Deze Luna en die is gisteren uitgekomen. Hier is Liefde. en mij is er nog niemand thuis. Binnen is het koud en het licht staat uit. Het is niet dat ik het erg vind. Ik kan wel tegen kou en ben heus geen kind. Ik wil het delen met jou, iemand die ik niet ken. Ik zie ons over een jaar. Op bent. Ik ben trots op bent, ik ben op mezelf. Dat is 50% word jij de andere helft. Heus wel lieve mensen om me heen Toch wil ik iets meer dan een arm om me heen Wil het delen met jou, iemand die ik niet ken Ik zie ons over een jaar, dat je trots op me bent Ik ben trots op mezelf, dat is 50%, word jij de andere helft? Zeker weten dat, dat, dat dit weer een grote tijd gaat worden. De single van Luna en Liefste. Zodat dadelijk weer weerbericht voor de komende dagen. Nou, buiten momenteel 7 graden. Maar wat brengt het weer ons daarna? Dat hoor je zo dadelijk na deze single van de Simple Minds. Hier is Alive and Kicking. You you ever stop? I'm here with you Now it's all or nothing Cause, said You follow through. You follow me And I, I, I follow What you, gonna you, do? you What you gonna do you know. when What, What you gonna do when it all cracks up? What you gonna do when you think it's What you to do when the flames go up? Who's gonna call to time? Simple Minds op de Zandvoort Radio met Live Kicking. Weer nou, op het klokje voor me is het uh, even half drie. Hoog tijd om te kijken naar het weer voor de komende dagen. Nou, als eerste kijken we momenteel naar buiten... en dan dus zien we dat uh, de zon lekker schijnt uh, hier in Zandvoort. Een uh, graad of uh, negen op uh, dit moment. En het is dus ook uh, droog met de noord uh, tot noordoostenwind... ...die niet meer dan zwak is. Dan gaan we naar uh, morgen, naar zondag 2 maart... ...want in de nacht en de ochtend is het dan grijs met nevel en mist. Maar in de middag uh, schijnt de zon weer flink... ...en het blijft droog en er staat nauwelijks wind. De temperatuur stijgt morgen naar ongeveer 10 graden... ...dus uh, nog eventjes ietsje warmer dan uh, vandaag. Dan gaan we naar uh, de nieuwe werkweek, hè, maandag 3 maart. Vakantie zit er inmiddels op... En opnieuw een grijze nacht en ochtend, maar in de middag schijnt de zon uitbundig. Het blijft droog en bij een zwakke westenwind wordt het wederom een graad of 10. Dan dinsdag, dan is het in de ochtend bewolkt en in de middag schijnt de zon. Het blijft droog en er waait een matige westenwind. De temperatuur stijgt nog een graadje verder door naar 11 graden. Dan het midden van de week volgende week geregeld schijnt de zon en blijft het wederom droog. ...waait een matige zuidwestenwind en het wordt ongeveer 11 graden. Gaan we alweer naar de donderdag toe, dan schijnt de zon ook weer van opkomst tot zonsondergang. En het blijft droog en de wind waait uit het zuiden en het wordt 13 graden. Ja, de wind is uit het Noordhoek verdwenen en dan gaan we het gelukkig nog ietsje warmer krijgen. Dan hebben we vrijdag opnieuw zonnig en droog weer en de temperatuur van maar liefst 15 graden. We durven ook al naar uh, volgende week zaterdag te kijken. Want ook dan schijnt de zon geregeld. Maar dan is ook zo nu de kans op een bui. En het wordt ongeveer 11 graden. Nou houd weer in de gaten op uh, de weersite van uh, Rico Schreuder. Hij uh, zorgt voor het uh, regionale weer. En uiteraard hebben we het weer even doorgenomen. Nou, we krijgen dus uh, de komende dagen heel mooi weer. Ook na te lezen op onze eigen cfm app. En dan krijgen we zin in voorjaar, hè, met dat uh, mooie weer en in lekkere muziek, waaronder deze single uit de jaren 90, The Red Hat King Ping. Hier is Do the Right Thing. Oh, oh yeah. <middels> <middels> Um, um. Uh, uh, uh. Oh yeah. Uh, I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 The red a kick a lyric, but I won't sing And the FBI crew wants you And you and need to do the right thing yeah. You got to do the right thing yeah. the right yeah. the right yeah. You got to do the right thing yeah. You got to do the right thing You got to do the right thing You yeah. got to do the right thing Right about now, I want all the spot and in the homeboys in the house. tell them count it off As we go, know something like this One, two, three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 day. Laat de zon en voorjaar maar komen he. met uh, ook lekkere muziek op de Zandvoortse Radio. Red Hat King King en Do The Right Thing. Do The Right Thing en uh, ga schoonwandelen hier in Zandvoort. En vanmorgen was Patrick Berg daarover in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort. Zodraalig gaan we praten met hem op hos en uh, Ger deden dat uh, vanmorgen over wat dat schoonwandelen allemaal inhoudt. Maar dat doen we na deze van Chesto. De lekkere dansbare platen hoor je zeker bij ons uh, langskomen. En niet alleen op de zaterdagmiddag, maar ook op de zaterdagavond. Luister bijvoorbeeld vanavond even naar uh, collega Mario Zandvoort. Ook hij uh, draait weer heel veel uh, lekkere dansbare hits uh, voor je hier bij ZFM. Nou, vanmorgen, ik zei het al, hadden we goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, daar was uh, te gast Patrick, ja, wie kent hem niet, Patrick uh, Berg... En hij is uh, alweer een hele tijd geleden is hij begonnen in Zandvoort met schoonwandelen. Nou, wat het allemaal inhoudt, hoe het werkt en uh, wat er allemaal zoal gebeurd is rondom het schoonwandelen, dat ga je nu horen van uh, Patrick zelf in gesprek met Hans en Ger. Nee, we gaan het hebben over het schoonwandelen, want uh, Patrick is de. ...initiator geweest van het schoonwandelen in Zandvoort. En dat is steeds uh, bekender geworden en uh, belangrijker geworden vind ik ook. Jullie hebben een uh, prachtige uh, uh, Facebookpagina hè, met schoonwandelen in Zandvoort. Nou, daar zie ik uh, alleen maar foto's met vuilniszakken die jullie allemaal ophalen. Uh, wanneer ben je ermee begonnen eigenlijk, Patrick? Um, nou, ik, ik, rondom mijn zaak, dat doe ik al, al, al heel lang. Maar en... dat doen meer ondernemers, hè, een beetje. Tenminste, dat zou je zeggen. Uh... Dat zou je zeggen. Ja. <laughs> Dat is een politieke antwoord. Ja, maar um, het, tijdens corona uh, toen liepen er, liep er een echtpaar langs. En die zijn nu iedere dag aan het wandelen. Omdat we toch uh, met corona... En dan moet je afstand houden. En we willen toch buiten zijn. En, en we willen één keer per week zo'n setje. Zo waar hou je zo'n zo schoonmaakset? Ja, met een prikker en, met de en, ja. en een afvouding. En, en die mensen die, die brachten me op het idee om toen... Ik heb zo'n set voor ze gekocht, gegeven aan ze. Okay. En die, en die vonden het hartstikke leuk. En toen, toen zijn we eigenlijk 50 sets namens onze politieke partij gaan uitdelen. En die waren zo op. En uh, toen heeft de, heb ik de wethouder een bericht gestuurd van... Hey, dit, ik heb zoveel aanvraag, maar als, als, weet je, wij zijn door ons budgetje heen. En toen heeft de gemeente het overgenomen. Okay. En die zijn toen ook ruim 50 sets gaan uitdelen... Uh, tenminste, die mocht ik uitdelen namens de gemeente Zandvoort. Was goed. En, en toen kwam ik na twee maanden kwam iemand naar me toe van... nou, hier heb je het setje terug, Patrick. Want ik, ik ben niet meer enthousiast om het alleen te doen. Ja, ja. Uh, toen ben ik begonnen met... Dus het was een beetje in, in, in de nadagen van corona. Toen dacht ik van, hé, hey, het is, het is uh, leuk als je het met een ja. groep ja. gaat doen. ja. ja. En ja, de, ik heb wel eens meegemaakt dat we maar op een... Op een de, de organiseren we organiseren het altijd de laatste zaterdag van de maand. Uh -huh. Tien uur s morgens is dan de start. En het is anderhalf uur lopen. En ik, ik, in het begin was het wel eens dat je met z'n drieën liep. Of met, met z'n vijven. En ja, zoals nu is... Uh, het is vandaag Nationale Complimentendag. Dus ik wil eigenlijk ja. al die vrijwilligers... Want we zijn ja. nu iedere keer tussen de 15 en 20 ja, mensen Die, die ja. weten dat, ja. dat ik het op donderdag plaats waar we lopen... Ja. En, en ja, dan, uh, dus van tevoren uh, is onbekend hoeveel mensen er zijn. En toch zijn er dus iedere keer nu tussen de 15 en 20 mensen. Ja, elke al keer andere locatie? Iedere keer probeer ik, ik ga donderdag fietsen ik rondje door het, het, het dorp. En uh, dan kijk ik uh, in alle buurten. En dan kijk ik welke plek het meest uh, verdient om aangepakt te worden. Weet je, het, het centrumgebied, weet je wel dat eigenlijk daar uh, publieke werken ja, komt dus elke, vaak loopt. Dus, dus, dus, en elke dag die, die veegwagen door de dorp. Dus door daar het... denk mm -hmm. ik van, hé, hey, dat, dat zal vast wel opgepakt worden door, ah. door, door die groep. Door, door het gemeentelijke ja. raad en, en voornamelijk in Noord, of de Boulevard, of op de Sanfordse uh, wat, wat de uh, welkomstwegen uh, van Zandvoort zijn... Mm -hmm. dan kan ik me er wel eens een... een uh, als ik dan de langzijde denk van... hoe kijken mensen van, van, van buitenaf hier naar Zandvoort... Ja, als er ja. op die toegangswegen zo'n roodzooi is. Ja. Nou, en, en ja, dat, dat, alleen dan hebben we wel... omdat het natuurlijk dat je dan op de doorgaande wegen loopt... vraag ik wel aan alle mensen die me helpen... van, hé, hey, trek wel een hesje aan... met een, een duidelijke boodschap... Ja. Uh, hoe, uh, dat we zichtbaar zijn. Dat mensen ook weten wat we daar doen. En, en, en uh, dat je voor de veiligheid wel goed herkenbaar bent. En over complimenten en, gesproken. Je bent uh, uitgeroepen tot de meest duurzame inwoner van ja, Zandvoort. Hè? Ja, ja, ja, dat, dat is wel heel wat te gek. Dat was leuk. Mooi compliment. Ja, en dat is dat wel, he, een compliment voor onze groep. Precies, ja, zoals precies. eerder gezegd. Ik, doe het, ik, ik ben wel initiator. Maar uh, Femke Dijken, die. Pal Post vaak de berichten op Facebook. Weet ja, je. Ja. Uh, we zijn eigenlijk met een, met een, met een, een, een, een mannetje of acht die altijd wel aanwezig zijn. En uh, dat in, uh, enthousiasmeert het om, om het ook continu door te gaan. Er ja, dus nou, komen elke nu, maand ook nieuwe mensen bij? Wel? Uh, ja, er komen iedere keer wel. Uh, weet je, de ene keer is uh, zoals de afgelopen keer. Dan, uh, is de een op vakantie... en dan zie je weer dat, dat de nieuwe gezichten aanschuiven. Weet je, dat is iedere keer wel één ja. of twee nieuwe gezichten... die, die zich een uh, keer aandienen. Ja, hoeveel, want het, hoe, sorry. Ja. Uh, hoeveel halen jullie op? Hoeveel vuil? Ik, ik, ik heb geen idee, want ik weeg het niet. Maar is het maar, veel? Ja, het is, het is veel. Ja? En het, uh, weet je, het, het, het fijne is wel dat ik nu van, van uh, Spanenlanden... Uh -huh. en een... Uh, een kaart Pot, heb gekregen. Potjes. Dat ik in een pas, dat ik in alle grond, ondergrondse bakken. Okay. Het vuil onderweg oh, uh, kan ja. doen. Ja. Ja. We hebben, in het begin maakten we wel mee dat, dat de handhaving langs reed, die zag ons dan lopen. En dan was uh, die handhavers, die waren echt zo attent om. Want toen had ik nog niet zo'n toegangspas, om die uh, bakken, wat die hebben wel zo'n toegangspas, om die bakken even voor ons uh, te ja, ja, ja. Maar ook die jullie uh, weten, uh, uh, jongens. Wat dat betreft, weet je. Uh, uh, mensen, zeur, of, ja, mensen hebben wel eens vaker een mening over handhavers, Maar aan de andere kant, ik maak ook mee hoe attent ze wel zijn. Ja. En, en hoe oplettend. Of, uh, als wij uh, van die grote lachgascilinders vinden... Ja. komen ze altijd vragen van hey, waar, waar, worden, waar vinden jullie ze? Want wij willen ze in kaart brengen waar de hotspots van die dingen zijn. Ja, ja. Weet je, dat soort dingen. Dus, ja. uh, ook achter de schermen zijn die, die mensen heus... Heel actief en, en uh, oplettend. Ja. Hey, Patrick, doe het nu uh, één keer in de maand, hè? Ja. Uh, ja. als je nou met een grotere groep zou zijn, uh, zeg maar uh, 20 man of zo. Ja. Dan kunnen het ook twee keer in de maand gaan doen met nou ja, uh, 10 ik, man. Ik, ik doe nu wat ik nu. De, weet je, als de groep wat nu wat groter wordt, dan uh, ben ik iedere keer uh, verschillende drie verschillende routes op één zaterdag. Oké, dat kan natuurlijk dus dan ook. Dus zeg ja. ik ja. van hé, hey, dit ja. is het startpunt. En de ene groep loopt. Ja. Lo oh, die ja, ja, route ja, ja. A, de andere. en, de, de ja. en dan gezamenlijk ik bij, weer. Want ik heb ja. nu zo'n ja, schilderskeet, zou ik het bijna willen noemen. Met open opz erop, ja, hè? Dus nee, sorry. nee, met schoonwandelen zand erop. Oh, oh, okay. en, een, en een logo van een bak koffie en dat we ja. zand voor het mooi willen maken. Mm. En in die, normaal moest ik al die attributen, want ik zorg dan dat die knijpers er zijn en de afhoudingen. En die moest ik uit mijn schuur pakken en die moest ik achter in mijn ogen Ja, metten. Ja, en nu heb je was daar, was daar een, een en, en nu heb ik dus zo'n zo uh, kate. Ja. En daar liggen al die... heb Spoel ik uh, ja. zitplaatsen gemaakt. En onder de zitbanken dus zitten dan de knijpers. En in, onder, de, onder de andere zitbank liggen dan de afvaldingen. Dus onder, als het ja. nou een keer zaterdag regent... dan kunnen we toch met z'n twaalf en twaalf ja, zitten. Perfect. Uh, maar ik hoef alleen dat karretje aan te koppelen. Ja. En, en ik heb hem bij me. Dus als ik als nu ergens kom om kwart voor tien... Uh, dan deel ik dus mijn attributen uit. En dan loop ik het eerste stukje uh, mm. loop ik mee. Daarna dan loop ik terug naar de, naar de keten. En dan verplaats ik hem. Zoals afgelopen zaterdag. Dan bestarten we bij de Verlennepweg. Uh -huh. Bij het benzinestation En dan lopen we met z'n allen op drie verschillende richtingen. Maar naar het Flemingplein. Ja, ja, daar ja, stond, ja, ja, hebben, ja, drinken ja. we dan een bak koffie. En een stukje ja. erbij, en bij. Hey, zijn uh, er nou wijken waarvan van je zegt. Nou, daar is het toch wel heel erg uh, met dat... Uh, uh, Zwerpvijl, zeg maar. Ja, ik wil niet stigmatiseren. Je hoeft er geen Noord te zeggen of zo. Maar uh, zijn er zijn een wijken... Ja, je ja, even... ja, Noord is wel een wijk waar we... Waar we regelmatig loskomt. Ja, ja waar we ja. wel uh, regelmatig zijn. Ja. Uh, en daarnaast natuurlijk de Noordboulevard. Ja. Omdat daar hele slechte afspraken over zijn... tussen de provincie en de gemeente gemeente Oké, okay, ja. uh, de, de strook tussen de, tussen de rijbaan en de busbaan... Ja. Uh, die... Uh, wordt eigenlijk alleen maar onderhouden door de provincie. Want de hm. gemeente heeft daar geen opdracht voor, zeggen ze. Spanenlanden. Hm. Ja. Dus daar blijft heel vaak uh, zwerfafval... en, en, en wat, er door, wat er door de boulevard wijd blijft daar heel vaak, en, en ah. dat is natuurlijk als je daar langs rijdt, dan ja. denk je wel eens van Jezus, is dit nou het visitekaartje van Stamford? Ah. Maar jij bent wel eens op de boel, eh, op Bellus, of wel ja. heel vaak op de boulevard, hè, ja. je ten. zie je wel eens mensen gewoon eh, spullen uit hun raam gooien en zo? Ja, oh, ja natuurlijk. Als, ik, ik heb wel uh, mensen die aan de visco wat halen, en dan, uh, <lacht> dan zie je ze zo hun uh, portier open doen, het bordje onder de auto schuiven. Echt waar, oh, ja, echt waar. En ja, Ga je ze dan aanspreken? Ja, ja maar meestal rijden ze al weg, dan ben ik ja, te laat, dus ik ja, ja, wel ja. tegen ja. Als die volgende keer komt, dan mag je ja, hem niet ja, meer ja, verkopen. Ja, ja. <laughs> ik, ik kan Heb je wel eens hele rare dingen gevonden? Heb je wel eens hele rare dingen gevonden? Uh, ja, we hebben wel eens een... Uh, een, een ja, het lijkt leek op een uh, omgebouwd pistool gevonden. Hebben we naar de politie gebracht. Nee, joh. Uh, twee ander, Een maandje geleden 11, 12 lachgascilinders van die grote achterin. De wordt die, dat niet zwaard. minder? Want dat lachgas is een beetje uit, toch? Nee, nee dat wordt oh. zeker niet minder. Iedere maand, iedere maand vinden we er minimaal okay. één. Huh. Hey, en geld is dan ook al en toe wel... Uh, geld hebben we wel uh, regelmatig gevonden. Dat zijn leuke dingen. Ja. Ja. Uh, ja, hoor, van uh, rolletjes 2 euro tot... Ja, echt waar. Mogen ze die zelf houden of niet? Of moet je hem bij jou ook inleveren? Nee, dat is voor de koffie en de cake. Oh. Nee, nee dat mogen de mensen zelf houden. Uh, dat is gekkerheid. Nee, nee dat mogen de mensen zelf houden. Um, ja, en, en dus ja, je vindt wel uh, ja. al, uh, iedere keer wel bijzondere dingen. Leuk. La, laatst in uh, achter van Lennonberg in dat speeltuintje dat je een BH vindt. Dat je denkt Je nee, joh. Oh, ja? gooit er nou een BH in? Die wordt niet van jou dan. Uh. Nee, weet je, nee. En, we, we, ja. dan stuur ik wel landen een bericht van, hey, als je dan kijkt, was speeltuintjes, dus dat er in dat hele speeltuintje geen één prullenbak staat. Ja, maar, dat is al we, ja. Weet je ja. dan is het ook niet verwonderlijk dat als kinderen met een pakje. Uh, pak je drinken uh, daar, daar zitten te spelen. Ja. Dat daar een vuil achter blijft. Ja, ja. Weet je, want de kinderen spelen weer verder en vergeten ja. dat Ja, je dat je is op. waar. Maar waarom zet je in de speeltuin ja. geen vuilnisbak neer? Ja. Weet je, ik af en toe. en dan stuur je een bericht naar. Uh, ...meldpunt van de gemeente... ...en uh, het is geregistreerd... ...maar vervolgens hoor je weer niks. Ja, ja, ja. Denk, ja hoe dan? Ja, aan de andere Dicht, kant, ja. uh, uh, ik heb dan een hond... ...en uh, die zakjes vind ik een uh, waanzinnige uitkomst. Als ik in Amsterdam loop met die hond... ...dan kan je op geen enkele manier... ...kan je uh, je, je, je ontlasting van je hond uh, opruimen. Ja, maar dan hebben we nu bijvoorbeeld... ...een hele nieuwe duinstrook... ...langs het, langs het industrieterrein... Mm -hmm. Nee, weet je, mensen laten er een hond uit... en nergens staat er dan een vuilnisbak. Er staat er maar eentje tussen... tussen de, bij de en in de bocht staat er één vuilnisbak. Ja. Weet je, zet af en toe wat meer vuilnisbak in de openbare ja. ruimte. Niet? Ja, maar ja, ze moeten en ze afgelopen doen. zaterdag ook bij de, bij de uh, in, in die, in die, in die heb je een heel smal groen strookje in de mm -hmm. hele Vlamingstraat. en daar hangt er dan zo'n vuilnisbak... en die zit tot aan de nok toe vol ja. met poepzakjes. Ja. Het lege. Ja. Maar ja. het lege kost natuurlijk ook uh, manuren bij Ja, gelukkig, gelukkig is er een motie aangenomen dat we meer, meer willen ja, dat meer klopt. zwerfafval ja. uh, wordt ja. uh, en meer vuilnisbakken worden neergezet. Dus de, die motie is hopelijk een oproep om Spanenlanden actief te, te maken. Ja. Vooral ja. meer pullenbakken neer te zetten. Want ja. uh, daar begint het ook een beetje. Ja, nou ja, dat was het uh, eerste gedeelte van het gesprek. Straks gaan de collega's nog even verder praten met Patrick Berg. Altijd enthousiast trouwens, Patrick. Mocht je naar nou luisteren, toi toi toi, goed bezig. En uh, ga zo door met de groep. 29 maart de volgende wandeling. Dus uh, schrijf je even in of uh, laat even weten dat je mee wilt doen. Via de Facebookpagina van uh, Schoon Wandelen Zandvoort. Zometeen kwart over drie, dan uh, praten we dus verder met uh, Patrick uh, over het uh, schoonwandelen en dan met name van hoe uh, betrek je de schoolkinderen daarbij. Is daar nog een uh, oplossing voor? Uh, hoe gaan we dat uh, allemaal doen? Dat hoor je dus uh, in het tweede gedeelte van uh, dit programma. Tot aan het nieuws en weer krijgen we nog twee platen, Eén uh, vrij lange en de andere wat korter. En eentje is van uh, Sister Sledge, hier is uh, Last in Music. Graag tot zometeen. Gonna be Why don't you go get a job? Uh-uh. All that I can see. I won't give up my music. Not me, not now. Vanuit de zonnig Zandvoort hoorde je deze zinger van Sister Sledge, Een lekkere gouden ouwe zo op de zaterdag. En dat was lasting Music. Nou, over gouden ouwe gesproken, nou de volgende is dat zeker hoor. De plaat van uh, Sergio Mendes en The Fool on the Hill. Tot zo. sees the sun.